Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Demissionair premier Rutte zit nu voor het laatst de ministerraad voor. Kort voor het begin van de raad zei de vertrekkend premier dat hij terugkijkt op 14 mooie jaren. Ik heb zo'n eer gevonden dat Nederland me dit 14 jaar lang heeft laten doen. Uh, en weliswaar buitengewoon kritisch heeft gevolgd. Maar dan toch bij de verkiezingen zei, oké, okay, dan mot het nog maar één keer. Maar we gaan het nog kritischer volgen. Dus de, daarvoor ontzettend veel dank. Dat, dat vervult me met een enorme... Uh, uh, ja. Ook wel weemoed en ook emotie dat dat gebeurt is al die jaren. Dus dat, dat maakt het ook zo bijzonder na 14 jaar. Rutte zullen we nog wel regelmatig blijven zien en horen. Want zoals het er nu naar uitziet wordt hij de hoogste baas van de NAVO. Officieel moet het nog afgetikt worden. Maar alle NAVO-landen hebben al hun akkoord gegeven. Een Nederlander van 75, die sinds woensdag was vermist in Spanje, is levend teruggevonden. Spaanse media schrijven dat de man uitgeput en uitgedroogd is, maar het verder goed maakt. De man heeft Alzheimer en was met zijn zoon en vrouw op vakantie. Op een uitkijkpunt was hij ineens verdwenen. Later bleek dat hij een stuk naar beneden was gevallen. Meer dan 3000 euro cash afrekenen moet verboden worden. Dat vinden de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid. Willen ze om te voorkomen dat crimineel geld wordt witgewassen. Het gaat dan om bijvoorbeeld betalingen voor kunst en antiek voorwerpen. Criminelen gebruiken er nu vaak contant geld voor dat ze hebben verdiend met illegale zaakjes. En Vanavond is het weer de beurt aan Oranje om te shinen op het EK. In Leipzig maken ze zich op voor een leger aan Oranje-fans in kroegen en restaurants. Maar ook op deze camping zitten ze weer er goed in. WNL nam daar een kijkje. Zie je you know, hoe homogenisch het allemaal oh, gaat? Er yeah. Een ja. grote familie. Hey, en hoe, ver, hoe dat het vanavond in het stadion gaat zijn. Ja, dat wordt een gekkenhuis, denk ik. Het begint natuurlijk al op de venzone. Als je daar gaat kijken, schrik je gewoon zoveel mensen. Zoveel oranje. Kippenvel. Om 9 uur trapt Nederland af tegen Frankrijk. Krijg je nog het weer veel wolken en in het zuiden en oosten kans op een bui. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. Aan de kust is het vaker droog. Het is 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. ZFM, verkeersupdate.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 Met nu, ZFM, luncht. Welkom bij het ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. weekend. Ja, morgen is het weekend. Laatste dag. Ja. Voor z'n drieën. Maar no, jullie no, zitten helemaal no. niet achter de microfoons. No. <laughs> uh, <we laughs> do Mesdames en messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron pas et Albatraos, C'est parti. but chough 2 3 Hey, groen wat is er ja. allemaal aan ja. doen in zo'n fort? Zijn jullie er een weer het broodje die laatste uitzending? Wat en zo... We hebben iemand ingehuurd, maar hey. Nee. Nee. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Deze laatste aflevering, Sorry. uitzending, ja. heb je er zin in? Ik heb er zin in. Ja? Heb jij er zin in? Ik heb er wel zin in. Ja, vier jaar lang zijn we lekker bezig geweest. Hè? Ja, toch? Ja. We hebben het vier jaar lang hartstikke goed gedaan. En op onze top stoppen we. Waarom? Waarom stoppen we eigenlijk? Ja, ik ga verhuizen. Nou, ik, ik ga naar Assendelft, uh, <laughs> boven de rivieren. Ja. Oh, dan kan je het circuit beter horen. <laughs> ja, ik vond het weer een herrie vanmorgen, hoor. Ja, ja, ja. ja jij Lekker, hè? Ja, ja natuurlijk, Ze waren echt al heel vroeg op pad, hoor. Ja, en ja, ja, toen ik Charlie ging uitlaten, zag ik ook alweer mannetjes daar lopen ja? en daar naartoe. Vraag luchten. me af of die... Ja. die ja. Ik, ik, ik ben er een paar vaker geweest. Dus zie, die Engelsen helemaal in zwart en olie. Ja. En, en die ja. slapen er ook volgens mij. Ja. Gewoon in de olie. Ja, de nee, die in, de oli. in het ja in het NH Hotel. Nee. En in het Center Park Hotel. Echt wel. Ik zie ze naar dat circuit toe lopen, ochtends. Ja, een aantal. Nou ja, nou, misschien zijn de de ze nog aan het sleutel of zo dat ze dat ja. moeten doen. Maar, <laughs> maar goed, de, de, daar de, hebben we het niet over. We hebben het al laatste. <laughs> de laatste uitzending. Ja? He? Ja. Ja, we hebben een hoop gedaan. Ja. Nou, we hadden afgesproken dat uh, meneer de Marshall zou interviewen, maar die is weer wat anders aan het doen. Hij is een mond vol, ja, <laughs> <Gemakken> eten? <laughs> uhm, oh, een interview, interview. Jong jongen, hoe is het jullie bevallen? Eerst was Pim. Pim, hoe, hoe, hoe vond je dit om het uh, om met Maya Vier jaar lang. Ja. Uh, ja. ja, we hebben heerlijk gelachen, we hebben leuke dingen gedaan. Hè? Ja, toch? Ja. ja. Het is jammer dat het afgelopen is, maar we gaan door met andere leuke dingen. Maar alles komt een eind. Op een gegeven moment was het radiomaken steeds minder... Belangrijk was meer het lol maken. Meer lol maken. Ja, maar je hebt thuis een hele studio. Ja, toe kom mee. Maar het leukste vond ik altijd de muziek uitzoeken. Ja, dat vond ik ook. Dat is het leukste, inderdaad. Want helaas krijgen we heel weinig respons van de luisteraars. Ja. Dus mocht Als je goed in wilt bellen... Ja. Daar is het telefoonnummer. Kan. 023. Oh. Ja, en dan 573-0393. Nog een keer? 023-573-0393. Nou, kijk ja. eens. Nou, dan, iedereen die eventjes wil, wil supporten. Dat we... Nou, even stil en blijven ja. wachten tot de eerste belt. <laughs> En uh, Marja, wat, uh, wat heb jij al beleefd ja, in al vier jaar met, uh, met nou, Pim? Is dat ook niet, hè? <laughs> ik, ik, ik heb het hartstikke leuk gevonden. Ik, en ik ben heel blij, want ik kende Pim natuurlijk helemaal niet... en Pim kende mij niet. We nee. waren echt to twee totaal vreemden die een programma gingen maken. En ik ben heel blij dat dat klikte. Want hetzelfde nou, zijn... geld was, ja? het, uh, was een drama geworden. Maar jullie zitten toch ook samen naar dat politieke... Uh... Ja, cursuspolitiek... T cursus uh, geweest. God, hoe heet er dat ook alweer? Politiek. Ja, politiek bewustzijn of zo. Of wat ja, ja, zoiets, ja. ja. Maar heb je er ni niks mee gedaan eigenlijk? Okay. Ja, we hebben... We ja, hebben die meneer van C. hebben uitgenodigd. Ja. We hebben uh, die hebben uitgenodigd. Ja, dus, uh, ja Mike het Koper. Ja. ja, maar zelf. Zelf? Nee, oh, politiek, Nee, nee. Nee. nee. nee. Niet Weet je dat dat denk geweest? Nee, die C. C. C. Denk C. Denk C geweest. C. <laughs> Weet ja. je nog? Ene, die was in oprichting. Ja, ja. Ze is in het begin geweest, hè, Maar Ja, ja, ja. komen. Ja. Meer Met Met niet We ja. hebben ja. het niet echt doorgezet. Ze hadden al heel heleboel mensen. En, uh, ja. Genoeg, ja. Ze hadden genoeg en we zaten niet echt op ons te wachten en dat soort dingen meer. Maar wij wilden ook niet echt heel erg betrokken zijn bij een politieke partij. Ik dacht, dat was het ook een beetje. Ja. Weet je, ik vind het, ik vind het altijd wel prettig om kritiek op partijen te hebben. <laughs> Ja, je bent een linkse rakker, dat weten we. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik heb nog wel even met Karim zitten praten om uh, een eigen partij, Partij voor de Dieren, op te richten en zo. Ja. Maar hij zegt, nou, dat kan wel bij GroenLinks samen. Ja, hij wil. het. Ja, natuurlijk, ja. ja, ja, ja. Maar uh, daar is het ook nooit van geworden. Dus, uh... Maar die wou jij oprichten? Partij nou ja, die nou, ja, is helemaal geen Partij voor de Dieren. Dus. Er wordt er redelijk voor gestemd, hoor. Er dus zijn 300 uh, stemmers, net zoveel als uh, Volt in ja. Zandvoort. Dan. Ja. Ja. En lang niet zoveel als PVV, maar ja. Nee, die hebben het nee. Niet. Ja. dat is landelijk. Daar kunnen we maar niks over zeggen. Nee, dat doen we niks. Nee. nee. nee. Ik heb hier een liedje. Graag, graag ga spelen. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel dat gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daar.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 Ja. En ben je een beertje bij ons aan de aanste. Want daar in ons bootje, de rust Maar op een morgen zei plotseling Neles, Kijk nou eens leertje hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water.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 De schuit naar de helling getrokken, daar stotten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van het clubje zag van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel, toen kwam er een smeren zo in met een bed. Hij zei, jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet. En we hebben een boomboot, boom en let in de, de arm zo.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 Of you. Pim, uh, waar speel je het liefst mee? Mijn liefst mee spelen. wil Nou, dat is dit nummer. Oh! <laughs> I'm going the girls part. Now lean out this way, fellas. Come on in. Oh, my, my, my, I want play with my, girls, you hear that? The fellas got their part ready, really. They got it ready. Didn't have to go through with one of them. Ready. Didn't need but one shot. Okay, girls. Now we want you to put your part right around the boys' part. Now you know your part. So in between, so that we can, yeah, you know, so we can get together and we can, you know, do the lay this out right so you can hear it and everything. And I get all mixed up too when I do this stuff. Okay, look out. All right, here we go. Here we go. All right now, I'm sending one mic, and then the girls, you take it from there and give it to the boys and everything. Okay. Oké, oh okay, heren. Hey, weer gebeld. Ja. Hallo. Is dat, is dat, was dat niet gelukt? Nee, hekje hekje één. Oh, je hoort niks. Wacht even, dan, dan doe ik het opnieuw. Jammer dat het laatste uitzending zo... Ja? <laughs> ik, ik weet niet. Oh. Nee, je moet hem omhoog zetten. Aanzetten. Ja, het... En dan hekje hekje ja. één. Ja. En dan heb je hekje hekje opnieuw gedaan. Ja. Maar ik vroeg alleen nog of ik dit knopje moest indrukken. tel van om. Ja, natuurlijk. Dat moet je ja. indrukken. Ja, dan moet je indrukken. Oh, ja, dat moet je indrukken. Hallo. Hallo. Hi, je spreekt met Marja. Ja, hi Marja. Ja, ik hoorde. Ik vond het zo vervelend. dat jullie zo, zo weinig reacties krijgen. <laughs> ja. En, uh, toen hoorde ik nog een liedje over een woonboot. <laughs> ja, <laughs> ja ik, ik moet Pim even bellen. Ja, <laughs> Wat leuk, ja. ja Pim ja. gaat op de woonboot, hè? Ja, dat ja, wil je. Ja. Ja, ja. Ja. Ik heb ook net je uh, nummertje uh, ontvangen met Montemonica. Ja. ja, oh leuk. Ja. Ja. Dus dat gaan we zeker even doen zo. Ja. In je naam maar even. Maria, ja, ben je nog steeds zo'n grote Rolling Stones fan? Ja, nog steeds. Ik vind het heel jammer. Maar uh, ja, <laughs> dat gaat niet meer over, denk ik. Ja. ja. Maar mag ik ook een beetje plagen? Je mag altijd plagen. Want ik werd natuurlijk met Pim fantastisch tochtig uh, gemaakt uh, door de oorsprong van de rock'n'roll. Ja, ja. Ik kan me herinneren dat jij te vroeg, Elvis Presley, is dat ook rock'n'roll? <laughs> <laughs> Elvis Presley is rock'n'roll, dus de uitvinder een beetje, toch? Ja, de ja blank, maar toen... <laughs> Nashville, ja. Ja. ja. De kind is of rock'n'roll, ja. Nou ja, joh, ja, jammer dat jullie ermee niet mee stoppen, maar ja. Ja. We hebben het vier jaar gedaan en het is mooi geweest. Dus en jij bent uh... verhuisd dus, ja. <laughs> ja, ja. En <laughs> jij ja, gaat verhuizen, ja. ja. Al die dingen zijn vergankelijk, maar er kunnen weer mooie dingen voor in de plaats komen. vind ik ook. Maar we hebben Absoluut. leuke dingen gedaan. We hebben ook nog uh, uh, oudjaarsuitzendingen gedaan en ja. zo. Ja. Jij bent langs ja. geweest. Toen heb je nog met Rob gezongen, kan je dat nog herinneren met Tini Lopez? Tini ja, ja, ja, ja. Dat was onze eerste Rob Roll-uitzending, ja. Ja, zeker. Ja. En toen de krochten, hè? Toen de krochten, ja. Ja. Ja. ja. Nou jongens, ik zal jullie niet verder ophouden. Ik, uh, ik hoop dat jullie een beetje gesteund voelen door het publiek. <laughs> nee, ja. Ja, het nog een hele prettige dag. Ja, oh, oké. Okay. Ja, okay. bedankt, bedankt, bedankt. bedankt voor het bellen. Ja. En you. tot gauw, hè? Hoi, hoi. Ja, I hammer in the morning I hammer in the evening all over this land I hammer out of danger I hammer out a warning I hammer about the love between my brothers and my sisters ah, all over this land Get in the evening All over this land I ring out danger, I ring out a warning I ring out about the love Between my brothers and my sisters oh, All over this land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 Ik was Trini Lopez. Naar aanleiding van de tragische dood van hem afgelopen week aan corona... hebben we Rick Seur uitgenodigd. Welkom, Rick. Dank je wel, Marja.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 sneuvelen. Ja. Laten we maar zeggen. Sommige hoogbejaard. Zoals ja. Little Richard. Ja. 84 geworden. Ja. En uh, de 83 jaar van Trin Lopez... is ook niet mis. Nee, nee ze zijn nee. geen wiegedood gestorven. Nee, nee. Uh, kun je zeker zeggen. Ze horen niet tot de club van 27. Uh, nee, nee, hier nee, was nee, genoemd, hoort. nee. En um, ja... En als ik aan hem denk... dan moet ik toch... Uh, afgaan op mijn geheugen als... Uh, enthousiaste liefhebber... van pop en rockmuziek, muziek... maar niet als uh, roestvrije historicus. Nee. En ik... Uh, ja, zie hem. Hij is maar heel kort eigenlijk populair geweest. Hè. Hij heeft ja. wel uh, flink wat hits... achter elkaar gescoord. Uh, en toen uit oog verloren. En toen is hij uit oog verloren. Maar hij heeft wel uh, zijn hele leven lang... Uh, door de hele wereld getoerd. En met...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 Samen met onder andere Rob Groenenberg. En een van de liedjes op ons repertoire was uh, natuurlijk Eva The Hammer van Trine Lopez. En dat bandje wat we hadden, de Flaming Stars in Eindhoven. Uh, dat zat in een soort uh, tussenperiode. De echte rock'n'roll, ja die hadden wij niet meegemaakt.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 We gewoon een spreekboek aan en we gingen op een heel ja. andere tour, Maar in die tussenperiode speelden we eigenlijk wat oude rockers... en wat, wat ik zelf het liefst de teenyboppers noem. Ja, ja, en in die ja. zin is, is ja. Trini Lopez voor mij een de typische bopper, Een wat braaf, uh, slap aftreksel van, uh, van, van rockmuziek. Ja. Bij hem uh, in een uh, ja, Caribisch uh, jasje gegooid. Ja. Nou, Wij zijn we er weer? Oh, nou, oké. Okay. Dit was het, uh, rekening natuurlijk uh, naar aanleiding van de, de tragische dood van Trini Lopez. Dat was, ja. uh, ik heb het opgezet. Was in de coronatijd. 2020 of zo, hè? Zoiets? 2020. Ja, geen idee. Oh ja, 21 augustus 2020. Oké. Okay. En Rick heeft in de, die tijd niet stilgestaan. Hij heeft samen met Rob weer een uh, nieuwe album gemaakt. En daar gaan we nu ook een nummertje van draaien. Alone Again. Hier komt-ie. Ja, dit was uh, Rick en uh, Rob uh, samen in de Malpie Brothers met Alone Again. Uh, binnenkort komt uh, de CD uit en dan gaan ze op toernooi. Oh? Dus ik zal oh. vragen of ze hier een keer in Zandvoort... Uh, uh, nee, natuurlijk in Asseldelft. Ja. Ja, in nou, <laughs> Asseldelft. Nou, hoe, hoe heet het? De grote tent op de... in Delft? <laughs> ja, Het buurtcafé. Tent. Nee, je kan op de, in de jachthaven. Dus oh, die partijen. jachthaven! Ja. Ja. Oh, luxe! Dus zetten wij hun op een bootje met z'n tweeën en uh, ja, wat begeleiders. En dan uh, ja, kunnen wij op de ja, wal met staan. Wat begeleiders roeien. Dus dat, dus dat is geen Palm beach, maar. Een uh... natte beach. Natte. Als een Delft Beach. Als een Delft, <laughs> ja. Ja, een stadsbeach heb je natuurlijk ook, ja, in Haarlem of zo. Ah oh, ja. Oh, ja. Maar ik. Uh, Compliment, het is weer mooi, maar het wordt eigenlijk ook steeds mooier nu met al die toevoegingen. Dus, uh, en bedankt voor het bellen ja. en ik zie je ja. gauw. Hè? En uh, we hebben nu, uh, we missen Marcel. Nee, ik heb Marcel hier. Ja, maar eerst de jingles. We gaan alle, jingle. alle jingles van Play It Loud even achter elkaar dragen. Oké, okay, komt ie aan.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 Luister komende maandagavond om 9 uur naar de nieuwe uitzending van load. Play it Loud! Play it loud! Zet je luidsprekers hard om 9 uur, want dan draai ik weer de heerlijkste heavy metal. In het teken van de, de history of heavy metal of de, de geschiedenis van de heavy metal. En dan ga ik heerlijke, harde, progressieve metal draaien deze komende maandagavond. Play it, play loud. it loud! Play it loud! Het metalprogramma op ZFM Zandvoort. Luister elke maandagavond om 11 uur naar Play It Loud op ZFM Zandvoort. Tot 1 uur in de nacht kunt u genieten van de heerlijkste en hardste rock hard en heavy metal muziek ooit gemaakt. Gedraaid door mij, Marcel van Kuijk. Je weet niet wat je hoort. Van de, de einde van de maand naar het na snel en de laatste maandag van juni ook. Dat betekent maar één ding en dat is dat het weer tijd is... voor de maandelijkse dosis Dead Black Metal. Verzorgd door niemand minder dan Ben van Rode... dankzij zijn programma Play It Loud Underground. Verwacht maandag 24 juni weer de lekkere, nieuwe en oude... extreem, brute en snelle muziek van bands als Sodom... Sodom en Gomorra. Ja, van Sodom en Gomorra, maar zonder Gomorra. Het is dan alleen Sodom. Gemora is ergens anders. <laughs> Aspix. Uh, Pestlins. Biemond, Pain. Demodium. 1940. Nou, en nog vele andere. <laughs> Pain in die <the> hè? <laughs> uh, uh, maar ook uh, een telefonisch interview met de drummer van uh, Frank Penser. Van de Amerikaanse black metal bands Sin and Gravels. Deoful. Uh, yeah. yeah. Critical death. Death. Uh, death, death? Ja, Critical Death. Ja? Ken je ze? Critical Death. Critical Death, ja, dat is geen auto. Uh, nee, uh, ge nee, nee. Nee. Nee. Dat is hem niet. Dat eerste Het is de e uh, yeah. uh, Day -ful. Oh ja. Okay. En dat is dus weer maandag, aanstaande maandag, tussen e uh, 21 uur en 23 uur. En bij uh, Play It Loud op Zandvoort uh, ZFM. En verder bedankt hij ons voor de uitzendingen en uh, wens ons... En wij bedanken natuurlijk... Uh, en wij bedanken Marcel, Marcel natuurlijk. Ja, wij bedanken Marcel zeker, ja, ja, ja. We zijn blij we dat ze mogen, hebben mogen helpen aan zijn ja. faam, want hij wordt steeds groter. Hij wordt steeds ja, groter, ja. hij ja. gaat goed hoor. Hij ja. gaat goed, ja. Echt. En ja. nou worden we een beetje gek? Hoe want we spelen? Nee, we gaan Paranoid draaien. Ja, dat zeg dat ik, is ja. Paranoid. vind je, oh. je een beetje gek ah. of niet? Of ben je nou paranoïde? Weet je waarom het Paranoid heet? Nee? Ze konden geen titel bedenken. Dat was gek. Ja. <laughs> <laughs> en dit vindt... Uh, ja, morgens weekend vindt dit het ultieme hard rock. Black Sabbath. Nee, jij niet? Uh, Nee, nee. nee? Ik, ah, nou, nou, ik ik hem, het is echt mijn eerste uh, hard rock nummer wat ik, uh, wat ik ooit kocht. Ja, nou, daarom was, uh, Toen het ja. uitkwam. Ik was helemaal gek van dit nummer. Ja, ik, ik vind het ook. zo goed. Nou. En zeker Even. van de zanger. Daar, die kan ik me niet meer herinneren. nee. Die enge? Nee, weet je weet dat die donker krulletjes haar had? Is ja. dat niet zo? Ja, ah. Je moet die de Alice Cooper dus op elkaar halen. Nee, Alice Cooper is met de, met de eyeliner. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Ja. Ja. Ja. Nou, we nee. zoeken het wel op. We gaan nu eerst even Paranoid draaien. Ja. Kan die? Ja. Ja? Ja, de eerste singeltje wat helemaal leeg is. Ik weet het wel. Het is uh, een hele mooie binnenkant met, met zwart met wit. Uh, ja. Ja. Had je singeltjes ook al met hoesen en binnenkanten toen? Ja, de, de, de, de, de, de, dat, dat minnie ding waar uh, je op de platen oh, okay, spelen mee ligt. Ligt. En ik had zo de telefoons de, uitzetten hè, tijdens de uitzending. <coughs> Jonge, jonge, jonge. Ja, ik, ik had zo'n zo uh, zo uh, platendraaier. Ja. Of pick-up. Uh, ja. Waar je de, de, de deksel. De, de, de als luidspreker. Als luidspreker. Ah, ja, als, ja die heb ik ook, ja. En die kon ja, ja. je zo. Kon je, kon dat, uh, ja, ik weet je dat ik een keer een radiosender ook ontvangen heb via die luidspreker? Nee, echt waar? Ja. Als bij <laughs> ons in de buurt dan hoorde ik in ene. Bakkie, bakkie. <laughs> Dus ik zat in mijn kamer en ik zat echt in mijn vorm contact vandaag. Maar die kwam dus via mijn pick-up binnen. Ja, inderdaad. ja. ja dat was natuurlijk een piraat. Ja, bakken, bakken. en die, die, die, die draadjes naar nou het element, die zijn gevoelig. Ja. Hè, want die versterk je daarna. Ja, dus die, als je de goede frequentie had, de lengte van het draadje als die precies ja. goed was. Ik vertelde dat toen tegen mijn ouders. Die zeiden, ah, dit is helemaal niet waar, je bent gewoon gek. Zo. <laughs> Zo. <laughs> kan helemaal niet, je kan helemaal niet. En dat heeft echt jaren geduurd voordat ik door had van... Nou ja, ik ben helemaal die gek. <lacht> het kan echt. Ze dacht dat je spooken zag. Ja, ja. En dat zagen ze wel vaker natuurlijk bij jou. Ja, bij mij was dat... Het was, het was wel algemeen bekend dat ik wel vaker spooken zag, maar... <lacht> <lacht> het is allemaal goed gekomen, was, hè? Het is allemaal goed oh, gekomen. Ik heb nu Absoluut. een leuk, leuk liedje voor Pim. Oh, nou, gaat u gewoon. Pim, Pim, ridder, Pim. pim, pim, pim. op zijn paard, reed Pim in volle vaart. Hop, hop, hop, hup vooruit, want in de toren wacht zijn bruid. De weg is lang en zwaar, achter elke struik zit gevaar. Maar Pim is stoer, hij zet zijn angst opzij en hij denkt: jong vrouw zij hoort bij mij. Oh, Pin. Ik wou niks zeggen, nee. Oh, je wou niks zeggen? Nummer? Nee. <laughs> Kloks. Met, uh, nee, met coldplay. Ja, nee. <laughs> ja kloks die spelen. <laughs> Jongen, jonge. Ja, er staat ook alleen maar kloks. Geen coldplay. <laughs> ah, die voorbereiding niks, nee. nee. <laughs> ik denk dat we dit nummer een keer gespeeld hebben toen we album van de week nog deden. Oh ja, dat zou kunnen. Dat zou De Spinvis hebben we album van de week gehad. Ja. En uh, Skunk van Doemar. En ja. Arthur, van de Dat was toen Hanny Vrienden overleed. Oh, dat Weet je, je dat hij. nog? Ja, die hebben ook. Hanny oh, Vrienden is ja, ja. ja. ook overleden, ja. In Chicago, 1940. Het eerste album hebben we ook nog gedaan. Evangelist. Evangelist, ja. Evangelist, ja. <laughs> en de band, hè? het album De ja. Band. And Led Zeppelin 2. En ook eentje van Elvis Presley. From Elvis in Memphis. Ik vind Elvis hartstikke mooi, maar hij heeft zo ontzettend veel muziek gemaakt om daar... Het is ongelofelijk wat. Ja, met zoveel verschillende soorten muziek ook. Ja, en dat is moeilijk om daar een goede samenvatting ja. voor te krijgen. Het ja. leukste vind ik dat hij live optreedt en dan uh, volgens mij in uh, Las Vegas, ja. Nou, maar dan heeft, heeft hij heel vaak live... Ja, heeft heel vaak opgetreden, ja. Ja, hij is kapot gegaan, min of meer. Ja, vond hij ook saai, hè? Ja. Want je weet er ook waarom hij niet, nooit in het buitenland heeft opgetreden? Nee. Die Colin Parker, die had geen uh, uh, verblijfsvergunning in Amerika. En als hij dan uit het land zou gaan je en gaat... weer in het land, dan zou ah, hij okay. niet mogen. En daarom heeft hij nooit in het buitenland opgetreden. Je nee. hebt wel in Duitsland opgetreden toen hij in dienst zat. Ja, ja, in was dienst, ja. ja. Maar hij heeft hij ja. niet echt opgetreden. Nee, oké, okay, niet als... Uh, nee oké. Okay. Maar... de Elvis Presley. Nee. nee. Maar daarna was het een verschrikkelijke... Toeren die hij... nou toeren, waarschijnlijk geen, geen toeren is het gewoon elke dag in Las Vegas volgens mij of ja. de tweede. Er zijn ja, ja. veel echt. te veel van die hele domme films gemaakt het, of zo. Oh, oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij is één keer dood gegaan. In Eén keer dood gegaan? In een van de eerste films is hij. Uh, ja, is hij dood, dood van, Ja, maar daarna ah? nooit meer. Nee. <laughs> Daar kan natuurlijk ook niet mee. Nee. Nou, nee, maar maar ik vond dat, uh, dat nummer van het uh, Wooden Dance. Uh. Ja, oh la, ja. La la la ja. la la ja. la ja. la ja, la la. Dat is zeker geen rock and roll. Nee, nee, dat is geen rocker. <laughs> nee. Laten we zeggen. Nee. daar zeggen. En dan kunnen we Rick uh, heel duidelijk en kort over zijn. Rick, ja. dat was geen hey, rockerhoofd. <laughs> en nou, we het nou, We ja. Natuurlijk, ja. hotel, uh, hoe heet het? Ja? Jailbreak. Ja, jailbreak. Oh, Jailhouse, wel. Ro Jailhouse, Jailhouse rock. rock. Jailhouse Rock, ja. Dat doen we wel. wel. Ja. ja, dat was leuk. Ja, wat ja, een mooi nummer. Ja. Ik nou, ben, ik begin toch te merken dat we op ons hoogtepunt stoppen, want we beginnen steeds meer te vergeten en zo. Hè. Dus, uh, ja, Misschien mag goed dat we stoppen. Ja. Ja. Ah ja, Pinnen. zo weet je er weer een mooie draai in te geven. Mooi bruggetje. Nou, we hebben natuurlijk net Pim uh, zitten plagen met zijn ridder Pim. Dan gaan we natuurlijk nu uh, Marja plagen, want die is natuurlijk ook uh, uniek ah. hierin. in ah. de komt ze aan. De mop van de week. Sorry, was dat dan? Ja, niet harder, hè? Nou. Uh, we gaan. We gaan. Sorry Ze <laughs> Zo'n plaatje doen <laughs> Ik kan er niks zo doen Ik wil nog mop het mop Pim kwam met een mop van uh, God, hoe heet die nou, die, die blinde um, uh, uh, die, uh, die, die, die, die, die nee. muziek maakt uh, Stevie Wonder nee niet Stevie Wonder our, our, die uh, Nederlandse ons uh, uh, uh, P, nee die andere nee. Uh, Jules de Korte oh ja <laughs> <laughs> heb je zijn vrouw wel eens gezien <laughs> en, en toen zei ik van nee maar hij ook niet en dat was nou, ja, toen verhaalde ik meteen de hele kluur <laughs> daar werden we wat melig van <laughs> hij ook niet nee en ik heb hier een, een, een plaatje voor Marja. Immeccable Fools. Met Immeccable Fools. En Mercury Fools. Uh, ik weet geen idee wat het is. Nee. It's all of changes. It's all of many things. When there is sadness, we re the dream. Those tainted promises But fight and time we forget so easily. The long and we are in. Charge. Zeggen, dat je Wie we allemaal gesproken hebben. Is, ja. uh, het laatste hebben we Simone Lelieveld gehad, de, de lifestyle coach. Oh ja, ja. ja. Uh, we hebben dat uh, in het uh, kader ook van lifestyle coach, die uh, de, tijdens corona die uh, sportschool gehad. Oh, klopt inderdaad. We ja. hebben ja. die schrijfsters gehad over uh, vrouwen in de overgang. Oh ja. Um, dat heb ik niet zoveel gezegd toen. Nee. nee. <laughs> <laughs> dus het is toch wel een heel belangrijk onderwerp. Ook voor jullie. Ja, voor, ons, voor ons hormoon is dat wel heel belangrijk. Nee. <laughs> Maar onze hormonen op jullie hebben ook invloed, hè? Ja, zeker. Zeker. Zeker. Dat moeten we niet onderschatten, nee. En nou ineens ben je het met me eens. En op het moment dat ik zeg dat van komt... vrouw in overgang, dan is het... Dat komt door die pet. Als wij een andere pet opzetten, dus ja, dan is het een ja, heel ja, vrouw. Ja, ja, ja. Vrouwen hebben het wel makkelijk, hè? Ja, dacht ik ook. He, ja, dacht... Nooit, nooit klemmende onderbroeken je... en zo. En dat ze. Dat gedoe allemaal. En, wij geen, weet je, tegen, heb je wel eens een string aangehad... met zo'n kut touwtje tussen kut, je billen? Kut touwtje, dat, dus zeg je dat goed? Je moet niet met je vleeslijke dingen... Dat valt inderdaad op op straat. Het wordt is echt heel ja. erg. En het zit kut. Nou, ja. maar... Maria, wat is dit nou? Het zit vaginaal, Sorry. zeg je dan. Netjes het, is, houden. Het, het, het zit, niet het zit waardeloos Laat ja? het, dat ik het daarop hou. Het, zit echt, het is echt... Ik heb zo'n ding één keer aangehaald. Ik wist niet hoe snel ik het weer uit moest doen. Ik, ik had, een had echt zo? Ja. <laughs> maar Weet je wat wij hebben? Dat, dat, dat, dat luister je gewoon helemaal niet naar. Dan nou. liggen wij met ons strakke ouderwetse zwembroekje daar zo op het strand... En dan komt er een stuk langs dat je denkt van jeetje. Ja, ja, en dan ja, moeten we ja, ja. ons ja, omdraaien. moeten onze leuning in het zand steken. Ja, dat weet ik wel. En dan krijg je al dat gruis er tussen. Daar heb je een weken last van. Ik weet wel, daar heb ik niks wat mee getreiterd. Dat soort dingen bedoel ik maar. Ik moet even ingrijpen, want het niveau... In deze laatste uitzending, uh, luisteraars... Uh... Goed, die hebben dus gehad over de overgang. Ja. En Niet Inge... over strakke zwembroekjes bij mannen met een stijve piemel. Heb ik dat netjes gezegd? Nee. Nou, nou het grenst eraan. Uh, het grenst eraan. Nou, ik zal er maar nog maar ja. een plaatje draaien. Ja, Ingeborg hey. hebben we nog gehad. Ingeborg ja, hebben he? we nog Oh, ja, nog meer. Oh, ja. Oh, ja. En Angelique natuurlijk. Was Angelique ook met leuk. bereik Bijlof. naar Korea. En de ja. band uh, New Page. Ja, klopt. Ook. Die hebben we ook uh, gepromoten. Ja. ja. Zeker. Maar wij hebben ook wat uh, interviews We hebben, gedaan. Uh, ja, die, die motor... Daar weet Pim, daar weet Pim niks vanaf. Nee, dat nee, was, was met niet. Die was Ja. En de schrijver? Ja, Robin Raven. Robin Raven. Ja. Oké, okay, wat had hij geschreven? Een, een van uh, de kinder... Nou, hij is oh. schrijven van kinderboeken. Maar en dit, ja... Maar dit was een... een ja, het, het kon door wat oudere kinderen, maar ook door volwassenen gelezen worden. Over okay. uh, uh, die slaven... Opstandeling. God, hoe heet hij nou? Van. Uh, Judah. Ja, van het Caribisch gebied. Oh ja, nou nee, ja. Daar ja. Ja, had hij echt heel goed van. Heel, ja, heel mooi boek van. trouwens. Dat is super een super uitzending, Pim. Dat, dat, dat niveau ja? hebben heb heb ja, jullie eigenlijk nooit gehaald. Oh nou, ja, was er ook mee. Hè, dat was een heel goed interview. Dat was een heel goed interview. Maar we hebben wel meer goede interviews <laughs> gehad. We hebben Levi gehad. Je weet er is een camera hier. Oh. <laughs> We hebben Levy gehad natuurlijk, Transvenerman. Ja, ja. Ja. Uh, we hebben dat uh, vuurwerk. Uh, ja, ook tijdens. Bedrijf, corona. ook ja, tijdens. het bedrijf. Gehad. Ja, ja. Ja. Oh, uh. De lijn hebben we nog gesproken. En ja. De Ja, de is nou die is ook weg bij die flat weer. Ja, klopt. Ja. Zo is ook de Amsterdammers. Neen. Naar Haarlem. Ja. Ook naar Haarlem. Een bepaald olievlag is nog geweest hier. Ja. Klopt, ja. Een vrouwtje over een boek. Ook voor een boek, ja. ja. En Liddy Stoppelman. Hè, dat was de eerste kunst, kunstgaatsrijdster Stur van Nederland. Ja, ja. van Nederland. En Dokter van de, van de Tempel, hè? Ja. Tijdens de coronavaccinaties, hè? hebben we, ook hebben we gebeld. Dat was pas een diepteinterview. Ja? Dat ja. was pas goed. Zeg, nog eens, wie dat was dat? Dat was pas... Wat? Wie was dat, zei Dokter Tempel van uh, de, van de Tempel. huisarts. Uh, uh, Betty over ja. het vaccineren. Oh! Okay. Over het vaccineren. Heb je dat gemist? Was... Dat was nog goed. Nee, nee, nee, dat is dan heel je, goed. Ja, ik geef, het, ik geef het, toe. Was Heb zo. jij ja. elke keer geluisterd? Nee. Oh. Wel, wel vaak? Wel vaak. Oké. Okay. Ja, was je een van de trouwe Bijna. Nou, zo, zo. Bijna. Meer dan 80 procent denk ik. Oh. Wanneer is hij begonnen eigenlijk? Vier jaar geleden. 2020. <laughs> Corona. Ja. ja datum. Ja, weet ik veel. Moet ik dat nou weten? Uit mijn hoofd, dat weet ik niet. Ik zat te denken, want tijdens corona was de studio dicht een tijd, hoor. Dat weet ik wel. Hebben we ja, niet uitgezonden. We, we, we moesten alles schoonmaken weer. We lagen ja, moesten we moesten schoonmaken, van weet, doekjes weet je nog? Ja, ja, ja. Uh, ja, maar dat was de tweede. In het begin was die echt helemaal dicht, toch? Of niet? Ik weet niet, maar we zijn nee. niet echt heel erg in het begin begonnen. Omdat nee. toen in, uh, in, in februari brak het... Uh, het uh, coronavirus los, ja? Ja. hier in Nederland uit. En ik heb nog tot mei gewerkt. Oh, dus, oké. Okay. Uh, tot er met mij. Uh, Misschien dat, toen, dat hij toen deed. Pas was, daarna ja. zijn, ja, nou, wat zijn wij begonnen. Ja. Maar wat ik trouwens ook altijd erg goed vond, waren die, die interviews met de specialist. Dat was ook wel toppunt. Ja, we gaan straks interviewen. <laughs> gaan we? Straks komt hij. Heeft hij een leuk onderwerp, hè? Ja, precies. Zakken zwembroeken bij mannen. <laughs> Met zand ertussen. Nou, hoor dat. Ja, maar... Maar als het dus fout gaat en je hebt dus seks in de duinen... dan komt het zand niet alleen daar. Nee, ik weet nee? er alles van. Ah. Ja. Nou, dan gaan we nu maar een mystiekje draaien. Ja, Yuko uh, Vibes. Yuko Vibes, -vibes. komt-ie aan. Thank you.